Zeven uur, Dick de met het NOS-journaal. Op de klimaattop in Zuid-Afrika is na een extra dag onderhandelen... een mager akkoord bereikt. Er komen onderhandelingen over het terugdringen van broeikasgassen... voor alle 194 deelnemende landen. Die moeten een klimaatverdrag opleveren... dat uiterlijk in 2020 in werking treedt. India en Europa waren het lange tijd oneens. Europa wilde nu al vastleggen dat toekomstige afspraken... over het terugdringen van broeikasgassen bindend zouden zijn. Dat is niet gelukt. Tijdens een hectisch overleg is afgesproken dat in een later stadium opnieuw wordt gesproken over die verplichting van CO2-reducties. Waarnemers bij de verkiezingen in Congo zijn ervan overtuigd dat er op grote schaal is gefraudeerd. Vrijdag werd zittend president Kabila tot winnaar uitgeroepen. Maar waarnemers van het Amerikaanse Carter Center zeggen dat de uitslag ongeloofwaardig is. In gebieden die bekend staan als oppositiebolwerken zijn veel stemmen niet geteld... In gebieden waar Kabila populair is was de opkomst onwaarschijnlijk hoog. Afgelopen dag gingen aanhangers van oppositieleider Tshisekedi... in verschillende steden de straten op. In de hoofdstad Kinshasa zijn daarbij enkele doden gevallen... toen de politie begon te schieten. Een groep internationale onderzoekers heeft een set belangrijke genen ontdekt... die de bloeddruk regelen. De genen voorspellen de kans op hoge bloeddruk... en het risico op hart- en vaatziekten en beroertes... Onderzoekers spreken van een grote ontdekking die belangrijk is voor de ontwikkeling van nieuwe medicijnen. Er is volgens wetenschappers een grote groep patiënten bij wie de bloeddruk met de huidige medicijnen niet omlaag gaat. Voor het onderzoek werden de gegevens van 270.000 patiënten bekeken. Aan het onderzoek hebben ook Nederlandse wetenschappers meegewerkt. Binnen de Britse coalitie is onrust ontstaan over het veto tegen een nieuw Europees verdrag. Britse media melden dat vicepremier Kleck furieus is over dat besluit. Hij voelt zich overvallen. In het openbaar viel hij premier Cameron niet af, maar de verhoudingen zouden op scherp staan. Kleck is de leider van de liberaal-democraten die minder negatief tegenover Europa staan dan de conservatieven. Kleck vreest dat de Britten geïsoleerd raken in Europa, wat slecht zou zijn voor de werkgelegenheid en de economische groei. Op de Eurotop ging Cameron vrijdag als enige niet-akkoord... met strengere begrotingsregels. Gleck noemt dat volgens Britse media een ongekende mislukking. De Partij van de Arbeid vindt het te vroeg om te oordelen... of er nieuwe verkiezingen moeten komen... vanwege ingrijpende veranderingen in het EU-verdrag. Dat zei Kamerlid Plasterk gisteravond in Nieuwsuur. PvdA-leider Cohen zei deze week dat er verkiezingen moeten komen... als Nederland forse bevoegdheden overdraagt aan Europa. Volgens Plasterk is dat op het eerste oog nog niet het geval, maar hij wil wachten tot het aangepaste verdrag er ook echt is. Dan pas kun je de gevolgen echt beoordelen, zei Plasterk. Het kabinet heeft de steun van de PvdA nodig voor een meerderheid in de Kamer, omdat gedoogpartner PVV tegen is. Voormalig Hamas-gevangene Gilad Shalit heeft voor het eerst sinds zijn vrijlating van zich laten horen. Hij bedankte in een videoboodschap de mensen die zich jarenlang voor zijn vrijlating hebben ingezet. Shalit zei dat hun constante strijd beslissend is geweest voor het besluit van Israël om hem terug te krijgen. Hamas liet Shalit in oktober vrij. In ruil liet Israël meer dan duizend Palestijnse gevangenen gaan. Shalit was in 2006 gevangen genomen toen hij als militair in de Gaza-strook was. Een deel van Mexico is opgeschrikt door een zware aardbeving. Die had een kracht van 6,7 op de schaal van Richter. Het epicentrum lag in de zuidelijke deelstaat Guerrero, op een diepte van 64 kilometer. Er zijn zeker twee doden, maar de beving heeft voor zover bekend geen grote schade aangericht. De schok was voelbaar tot in mexico stad. Vandaag gaat de nieuwe dienstregeling van de NS in. De belangrijkste verandering is dat er steeds meer treinen gaan rijden op de hoge snelheidslijn. Nu zijn dat er nog twee per uur en dat worden er vijf, zodra er genoeg treinstellen zijn. Veranderingen op het HZL-traject hebben gevolgen voor de dienstregeling op andere trajecten. Verder zijn er nieuwe intercity-verbindingen bijgekomen tussen Den Haag en Lelystad en tussen Vlissingen en Amsterdam. Er zijn ook nieuwe stations. Vrijdag ging station Sassenheim al open. De Nederlandse hockeymannen hebben in Auckland de bronzen medaille gewonnen in de Champions Trophy. Oranje won de troostfinale van gastland Nieuw-Zeeland. Het werd 5-3. Tegen het eind van de wedstrijd stonden de twee ploegen nog gelijk. Maar in de laatste minuten maakte Nederland nog twee doelpunten. Het weer dan nog. Eerst droog, maar in de loop van de dag steeds meer bewolking. Vanavond gaat het vanuit het westen regenen. Het wordt tussen de 4 en 7 graden vandaag. Morgen is het droog en wisselen bewolkt. Daarna onstuimig met veel wind en regen. Dit was het NOS Journaal. Dit is Radio 1. EO. Dit is De Zondag. Met Kiva Alouche. Goedemorgen. Fijn dat u luistert naar Dit is de Zondag. Het programma waarin elke zondag een inspirerende Nederlander te gast is. En de vaste luisteraars, die hebben het vast al gehoord. Ik ben nieuw. Mijn naam is dus Kiva Alouche. En ik zal met enige regelmaat te horen zijn in dit programma. Vast en zeker tot mijn genoegen. En hopelijk ook een beetje tot het uwe. Mijn gast van vanmorgen. Die had een glansrijke carrière als diplomaat. Hij schopte het tot ambassadeur in Spanje maar gaf die prachtige baan op nadat hij in conflict kwam met zijn geweten. Sindsdien draagt hij een belangrijke boodschap uit. We worden steeds rijker, maar onze geestelijke armoede, armoede groeit net zo hard mee. En daarom is het de hoogste tijd dat we op zoek gaan naar onze spirituele bronnen. Edi korthals Alters. Goedemorgen en hartelijk welkom. Goedemorgen. Um, over die boodschappen en over uw reden om op te stappen als ambassadeur... gaan we het uh, vanmorgen uitgebreid hebben. Maar eerst even over de eurotop van uh, afgelopen vrijdag. U bent 87 jaar. U heeft een lange... Ik ben pas 87. Oké, okay, dat we dat even uh, ja. uh, hebben gezegd. Um, u heeft als diplomaat uh, van alles meegemaakt. Een lang en rijk leven achter de rug. Maakt u zich nu nog druk om zo'n eurotop. Jazeker, ik vind die eurotop buitengewoon belangrijk. Ik hoor niet tot degenen die pessimistisch zijn... over de huidige ontwikkelingen. Uh, het was een uh, levendige, een beetje chaotische top. Maar er zijn hele belangrijke beslissingen genomen. En uh, ik denk dus dat... Uh, uh, wij na deze top een stap voorwaarts gezet hebben... naar de verdere integratie uh, in Europa. Dat is ook heel hard nodig. Want u, u, bent, u behoort niet tot de mensen die, um, die um, bezorgd zijn... over het overdragen van bevoegdheden aan Europa? Integendeel, er is voor ons geen enkele toekomst... als Nederlanders en ook als andere landen in Europa... wanneer wij verdeeld blijven... Onze enige toekomst is een sterk Europa samen optrekken... in een wereld die heel erg veranderd is. We moeten veel meer oog hebben als Nederlanders... voor wat er gaande is in deze grote wereld. Met de landen als China, India, Brazilië. noemt u maar op. En voor onze jonge generatie zie ik geen toekomst in Europa... Wanneer dat verdeeld blijft en wanneer we ons achter de grenzen in Limburgs toestrekken. U, u zei daar straks, u behoort niet tot de pessimisten uh, als het gaat om, uh, om deze crisis. Um, uh, wat bedoelt u daarmee? Bent u een van de weinige mensen die blij is met zo'n crisis? Nou, uh, ik, ik ben, uh, laten we zeggen, verheugd dat er een beslissing is genomen uh, in Brussel. En uh, waar ik wel bezorgd over ben, dat is natuurlijk de houding van de, uh, van de Britten. Uh -huh. de, de, de, die, ik, die niet mee willen in het nieuwe die verdrag. Die niet meedoen. Ik, bedoel, ik vind dat een uh, buitengewoon slechte zaak. He, dat de belangen dus van het financiële centrum in Londen... zo overheersend zijn geweest... Uh, dat de Britten op dit punt hebben afgehaakt. Ik vind dat een hele slechte zaak. En uh, ik hoop niet uh, dat dit... Uh, uh, het begin is van een verdere verwijdering. Maar ik denk dat er voor ons als Europese landen geen andere weg is... dan nu vastbesloten doorgaan met de versteviging van onze samenwerking. Um, nou, leidt deze crisis ook tot, uh, tot uh, uh, uh, zware dingen als uh, bezuinigingen... Ja, de bezuinigingen die in Nederland op ons afkomen... Eh, die, die treffen eh, heel veel mensen. En daar maak ik me zorgen over. Ook omdat dus de zwaarste lasten niet op de sterkste schouders komen. En omdat er dus allerlei ja, ontwikkelingen zijn... denk bijvoorbeeld waarop bezuinigd zou kunnen worden. Eh, de JSF, de Joint Strike Fighter, mm -hmm. eh, die... Eh, honderden miljoenen, en als je het gaat uitrekenen... enkele miljarden uh, zou gaan kosten... is één mogelijkheid uh, voor een radicale bezuiniging. Een andere mogelijkheid zit natuurlijk in de hypotheekafstrek. Uh, ook dat uh, is iets uh, wat onder ogen wordt gezien. In plaats van... In plaats de, van de keuzes die nu gemaakt worden. Het, het treffen dus van het, het tal van mensen, het sluiten van het, vanaf de buurthuis tot ja. allerlei sociale maar, activiteiten. Maar het, het, het overdragen van uh, bevoegdheden uh, als, als land uh, ontneemt je toch ook de mogelijkheid om, om zelf heel veel te bepalen. Zodra je dat doet, ja. d, d, dus de, we, we gaan we naar een toekomst waarin Brussel dit soort dingen ook voor ons gaat besluiten. Ja. Ja. En daar maakt u zich geen zorgen over? Ik maak me daar geen zorgen over, omdat ik denk dus dat er een, een, een... ook uit mijn ervaring dat ik zelf dus in Brussel gezeten heb... in het comité van permanente vertegenwoordigers, vier jaar lang... Eh, dat er een zorgvuldige afstemming is tussen datgene eh, wat onze belangen zijn... en eh, wat in Brussel eh, uiteindelijk besloten wordt. Maar daar, heel veel andere mensen maken zich daar in Nederland wel heel erg zorgen over... Die ja. denken van ja, dan, dan gaan er allerlei andere mensen beslissen... over wat wij in ons land gaan doen. Ja, maar ik, ik denk dat we uh, moeten toegroeien... naar een veel groter bewustzijn dat we in één Europa leven. En dat er een stuk solidariteit is en dat er een bewustzijn komt... Uh, van ja, naast dat Nederlanderschap het Europees burger zijn. Ik geloof dat dat heel belangrijk is. En dat, we, dat moet groeien. Daar gaan we het straks uit. Dus solidariteit... Over en discipline moeten samengaan. keep my people free and I'll return garden muziek Van Daniel Martin Moore in The Cool of the Day. Uh, u luistert naar Dit is de Zondag. Mijn gast van vanmorgen is Edie Korthas-Altes. Na een gewetensconflict nam hij ontslag als Nederlands ambassadeur in Spanje. En sindsdien schrijft en spreekt hij over wat hij ziet als ons grootste probleem. Onze geestelijke armoede. Nogmaals hartelijk welkom meneer Korthas-Altes. Uh, we gaan terug in de tijd. 1986, u bent ambassadeur in Spanje. U heeft dan al een, een, een formidabele uh, carrière uh, achter de rug als, uh, als diplomaat. En van de een op de andere dag, lijkt het wel, um, neemt u ontslag. Nou, het was niet van de een op de andere dag. Ik maakte me al enige tijd zorgen over uh, de, het uiteenlopen... eigenlijk van de wetenschappelijk-technische ontwikkeling... Uh, en het nadenken over vrede en veiligheid. Ik zag een conflict tussen het concept over vrede en veiligheid... Uh, en de werkelijkheid. Als diplomaat moet je dus oog hebben voor de werkelijkheid... en tegelijkertijd ook proberen een visie te ontwikkelen. De waar, werkelijkheid... waar, ging, waar gingen die twee dingen dan uit elkaar? En de werkelijkheid heeft te maken uh, met uh, de wapens... Ik denk met name dus aan de kernwapens... die een apocalyptisch vermogen hebben... waardoor het denken aan de inzet van deze wapens... en het gebruik van militaire middelen heel anders wordt dan vroeger. Wat wij, laten we zeggen, veel te weinig beseft hebben... dat is dat we leven in een extreem kwetsbare, moderne wereld, veel kwetsbaarder dan voor de Tweede Wereldoorlog... en tegelijkertijd de combinatie met een apocalyptisch potentieel. En ik denk met name aan de kernwapens. Die combinatie die gaat natuurlijk niet in de richting van... we kunnen nog wel eens eventjes denken aan maar, een maar militair conflict. U bent dan diplomaat, dus u zit in, in het, het dus werk waarin u daar wat aan kunt doen. Was, ik, ik was uh, loyaal diplomaat mm -hmm. in de zin van uitdragen ook van het NATO-beleid. Waar wij de doctrine hadden van MAD, Mutual Assured Destruction. Op een goed ogenblik kwam Reagan met zijn Star Wars-programma. En toen ik me daar verdiepte... Dat was een programma waarbij het mogelijk was om vanuit de ruimte... Precies. jezelf te verdedigen, reden tegen Precies. de Russen. Een zogenaamde paraplu tegen vijandelijke raketten. En naarmate ik me in verdiepte, werd me duidelijk... dat hier het begin was van een vierde dimensie van oorlogvoering: Land, zee, lucht en nu ruimte. En dat die zogenaamd paraplu, dat de technieken die daarvoor nodig zijn, dat die niet alleen voor defensieve, maar ook voor offensieve doeleinden gebruikt worden. En dat de ontwikkeling van de militarisering van de ruimte catastrofale gevolgen zou hebben voor de veiligheid. Dat gaf een gewetensconflict. En daar kwam ik niet uit. Het is zo'n maand of vijf, zes heeft dat geduurd. En dat is op een goed ogenblik doorbroken... Eh, door een uitzonderlijke droom, zeer coherent... waarin eh, de vraag van Christus op mij afkwam. U zag Christus in uw droom? In de droom. De gekruiste Christus in een kerk, in een droom. Boven een haltheim. En jij, wat heb jij gedaan met jouw mogelijkheden... wat jij weet... Op dit moment. Dat en op was, dat moment. Dat was de vraag die Christus werd u stelde. Ik een vrij mens. Op dat moment werd ik een vrij mens. En eh, ja, in wezen is dat, ik heb die vraag later natuurlijk ook, ook uh, geanalyseerd, maar in wezen is dat de vraag die aan ieder mens gesteld is. Het is de vraag uit Genesis. Adam, waar ben jij? Mm -hmm. Het is de directe vraag aan ieder mens. Adem, waar ben jij? En um, dat heeft uh, bij mij toen geleid... tot uh, uiteindelijk het schrijven van een uh, groot artikel in Trouw... een hele pagina... over de waanzin van de wapenwetloop... en um, de noodzaak van een anders denken over vrede en veiligheid. En, die tijd, uh, en toen heb ik mijn ontslag aangeboden... Ook omdat ik de handen vrij wilde hebben voor het werken aan een nieuw denken over vrede en veiligheid. Ik, nu, ik wil even terug naar die droom. U heeft die droom gehad. U staat de volgende morgen op. Um, nou, niet de volgende morgen op het moment. <laughs> ik werd meteen wakker ja. uh, en, en schreef er onmiddellijk op. Ik heb nog nooit zoiets meegemaakt. Maar bent u dan op dat moment verontrust? Of ja, bent u op dat moment verontrust? Of bent u juist, voelt u, nee, u meteen is, bij het wakker worden die vrijheid? Heel, heel, het was, was een, een, een, een verpletterende gebeurtenis. Het was, was een heel, heel ingrijpend gebeuren. Hoe reageerde uw diplomatieke omgeving? Nou, gemengd sommigen waren zeer geboeid en waren het er meer eens... en weer anderen waren negatief. En ging u met ze in gesprek? Pardon? Ging u met ze in gesprek? Met, de? met die andere diplomaten gingen we met hen Jazeker. in gesprek, in discussie? Jazeker. Het interessante is dat ik natuurlijk... Laten we zeggen, voor die tijd, in de tijd van het gewetensconflict. ik ook met andere NATO-collega's, ook van een zeer groot land, uh, gesproken heb... die onder vier ogen het eens waren met mijn analyse. Maar, het, maar laten we zeggen, zo gebonden waren hè, aan uh, de instructies... dat ze natuurlijk nooit naar buiten kwamen... Nee. Um, uh, u ziet het gebrek aan uh, spiritualiteit als de grote veroorzaker van. Nou, ik, ik zie iets, eigenlijk iets heel anders. Wij leven in een tijd waarin de mens gedesoriënteerd is. Gedesoriënteerd omdat hij de koers verloren heeft doordat hij het kompas is kwijtgeraakt. En het kompas, waar ligt dat? Dat ligt in de relatie van ieder mens tot de oergrond van ons bestaan. Ik spreek dan over God. Als die relatie niet meer wordt beleefd... Ja, dan raakt de mens zijn koers kwijt. Ik ben daar niet in alleen. Ook een grote Europese filosoof zoals Hans Jonas of... De uh, Vroeger Tsjechische president Václav Havel. hebben heel duidelijk ook gesignaleerd. dat wanneer de mens. de naam van God kwijtraakt. het anker. en, en de, het, ja, de kern. laten we zeggen van. wat je noemt de oergrond. waar je mee te maken hebt als mens. Uh, dat je dan. Uh, op jezelf bent teruggeworpen. En ja, ieder krijgt dan zijn eigen ideeën... en je krijgt een samenleving waar alles gefragmenteerd is. En ieder zijn eigen zegje doet. Maar de samenhang ontbreekt. En uh, ik, ik, ik ben dus tot de conclusie gekomen... dat er een duidelijke samenhang is... tussen de grote problemen die we hebben in deze tijd... En het losgeraakt zijn van uh, onze oorsprong. En, en daarmee zegt u eigenlijk dus zonder God geen. zonder God geen, geen uh, een vreedzame wereld. Nee, ik denk dat, dat heel belangrijk is. Ik daar, denk dat het heel belangrijk is. Daar zullen heel veel mensen die niet in God geloven, erg van schrikken. Ja, maar uh, weet u wat waar we naartoe moeten, dat is. Uh, naar een samenwerking niet alleen eh, tussen de godsdiensten... maar ook tussen de godsdiensten en de mensen die zeggen... wij kunnen niet geloven. Wij moeten zoeken in deze tijd, waarin de problemen zo groot zijn... naar een samenwerking waarin we ons inzetten voor een andere benadering van mensen, materie en natuur. En dat kan. Uh, wij delen allen, of je nou zegt dat je gelovig bent... of niet gelovig bent, we delen toch allen... Uh, het diepe ontzag voor het wonder van het leven... in dit grote universum. Het wonder van er te mogen zijn, het ontzag. Wat de Engelsen zo mooi noemen, oor. Tegelijkertijd delen we toch ook allemaal... of we nou gelovig zijn of niet... de verbondenheid... de interconnectedness... het verbonden zijn... van alle vormen van leven. En er is... het diepe verlangen... toch in ieder van ons... naar het goede... naar het ware... de harmonie... de schoonheid. Die elementen zijn toch een basis om over de schotjes heen... met elkaar te zoeken naar een samenleving... waarin het evenwicht tussen materie en geest hersteld wordt. En niet zoals nu, dat we in een samenleving zitten... waarin de economie alles domineert... en we in een platte samenleving zitten... zonder ontzag voor het grote wonder van het leven... Ik wil uh, straks wat uitgebreider met u praten over hoe we, dat, uh, hoe we dat dan zouden kunnen doen. Eerst even naar. Uh, eens kijken naar die wereld, die, die platte wereld waarin dat economische overheerst. Um, als u naar die wereld kijkt, dan heeft u uh, geschreven: die wereld die wordt bedreigd met ja. vernietiging door drie gevaren. Ja. Welke gevaren zijn dat? Nou, dat is in de eerste plaats is dat natuurlijk de vernietiging waar ik het al over had. Dus het apocalyptisch potentieel wat er is in de militaire mm -hmm. hoek, dat is dus heel duidelijk. De andere is de destructie op grond dus van ons economisch handelen... Een economie die voert tot de vernietiging van een groot stuk van onze natuurlijke leefmilieu, de aantasting van de Een leefmilieu. ecologische ramp. En het derde zijn, is de groeiende tegenstelling die er komt tussen arm en rijk. Niet alleen in ons land, maar eigenlijk in de hele wereld. Um, wat het eerste punt betreft... Uh, het, denk ik dat... Uh, we, uh, heel duidelijk is... dat we zullen moeten werken... naar een anders... omgaan... met vrede. Dat we zeggen dat we ons niet meer baseren... op het oude Romeinse denken van... als je de vrede... dan moet je je voorbereiden op de oorlog. Nee, we zullen ons... veel meer moeten voorbereiden... op wat de vrede is. Dus preventief conflicten voorkomen... maar ook de problemen die er zijn eh, aanpassen. Daar is nu geen sprake van. We zijn op het ogenblik bezig met militaire uitgaven... die tegen de 1,7 triljoen dollar bedragen wereldwijd. En er is nog geen 8%... Voor de hele grote problemen van de honger en de armoede en de ziekte, waar honderden miljoenen mensen aan kapot gaan. Uh, de prioriteit is volledig zoek op dit hele terrein van vrede en veiligheid. Waarom worden die keuzes zo gemaakt, denkt u? Nou, ik denk dat er hele grote belangen zijn. Ik denk dat er hele grote belangen zijn van de industrie. Waar is het een tijd al over had, is nog veel sterker geworden. Mm. Uh, in in alle, allerlei landen uh, zijn oud-militairen lid geworden van invloedrijke lobby's. Die dus, uh, promoten uh, het gebruik of de, de aanschaf van nieuwe wapensystemen, noem maar op. Uh, er zijn enorme economische belangen uh, uh, gemoeid met de wapenindustrie... En, uh, en dat wij is... en onze leiders laten dat gebeuren. Ja, ik vind dat die leiders te veel luisteren naar anderen... en dat er te weinig besef is van wat er gaande is. Dat we met een absurde uh, prioriteitsstelling bezig zijn... waarin uh, uh, voor de militaire uitgaven dit krankzinnige niveau bereikt is van 1,7 triljoen... Uh, terwijl nog geen 8% voor de grote. Koffie aan heeft in de tijd hier een rapport over laten uitbrengen. Over de voormalige secretaris-generaal van de ja. Verenigde Naties. Ja. Uh, over de grote dreigingen die er zijn. Wij gaan dus verkeerd om met de grote dreigingen die er zijn. Omdat we in wezen de mensen dus niet zien... maar wel die e grote economische belangen... En dat is dus een van mijn punten. We moeten dus weer zien dat we de mens centraal stellen... In ons, ook in het beleid. Dan Het tweede punt is natuurlijk de economie. De economie die gebaseerd is op dat ieder mens oneindige materiële behoeftes heeft... en dat alles moet kunnen groeien. Uh, en dat er een absoluut vrije markt moet zijn. Nou, de catastrofale gevolgen van uh, die laatste gedachte... ook van die absolute vrije markt, die zien we nu. Uh, uh, uh, uh, uh, ik beschouw deze crisis waarin we zitten... als het failliet van het neoliberalisme. Het is echt het failliet van het neoliberalisme. Want uh, wanneer je ziet... Wat er in de financiële economische sector gebeurd is, dat is met geen pen te beschrijven. Ik wil daar straks, ik wil daar straks nog iets uitgebreider met u over praten. Het is uh, uh, half acht. Het is tijd voor het uh, nieuws. Uh, een overzicht van het nieuws gelezen door uh, Dick Terhark. Radio 1. het NOS journaal. De Britse vicepremier Clegg heeft geen goed woord over voor de manier waarop premier Cameron de eurotop heeft aangepakt. Volgens Britse media is Clegg furieus en vreest hij dat economische groei en werkgelegenheid in gevaar komen. Op de eurotop ging Cameron vrijdag als enige niet akkoord met strengere begrotingsregels. Op de VN-klimaattop in Zuid-Afrika is een mager akkoord bereikt. Alle deelnemers hebben afgesproken dat ze verder gaan praten over het terugdringen van broeikasgassen. Dat moet een klimaatverdrag opleveren dat uiterlijk in 2020 van kracht wordt. India en Europa lagen lang in de clinch over, de, over het verplicht stellen van CO2-reducties. Volgens waarnemers is er bij de verkiezingen in Congo op grote schaal gefraudeerd. Zittend president Kabila werd herkozen, maar volgens de waarnemers is de uitslag ongeloofwaardig. In gebieden die bekend staan als oppositiebolwerken zijn veel stemmen niet geteld. En in plaatsen waar Kabila populair is, was de opkomst onwaarschijnlijk hoog. En dat waren de hoofdpunten. Het weerbericht van Weeronline. We trekken wolkenvelden over het land, met tussendoor ook opklaringen. In het zuidoosten ligt de temperatuur rond het Vriespunt. In de kustgebieden is het met 3 tot 6 graden wat minder fris. Daarbij staat een zwakke tot matige zuidwestenwind. In de ochtend breekt af en toe de zon door... maar vanmiddag neemt vanuit het westen de bewolking verder toe. Op de meeste plaatsen blijft het droog... alleen in het noordwesten kan langs de kust een bui ontstaan. De wind neemt toe naar matig boven land... en vrij krachtig tot krachtig aan de kust... en draait langzaam naar het zuiden. De temperatuur stijgt naar 4 graden in het oosten... en 7 graden aan de westkust. De komende nacht volgt vanuit het westen regen... Ook morgen begint de dag met regen. In de middag wordt het overwegend droog, met plaatselijk een bui. Tijdelijk breekt de zon door en het wordt dan een graad of acht. U luistert naar Dit is de zondag met Kifa Alouche. Ja, dan u. je. Uh... Als u net inschakelt, een hele goede morgen. Fijn dat u luistert. Ik praat vanmorgen met Edi korthas Altes. Uit protest tegen de politiek van bewapening... stapte hij 25 jaar geleden op als ambassadeur in Madrid. En sindsdien waarschuwt hij Nederland en Europa... voor de materiële welvaart die gepaard is gegaan met die spirituele armoede. Meneer Kortas altus voor, uh, voor het nieuws uh, uh, zei u... deze crisis uh, uh, uh, bewijst het failliet van het neoliberalisme... Um, we hebben net naar het nieuws geluisterd. Daarin wordt, uh, wordt deze crisis nog eens uh, onderstreept. Met, um, uh, en met mededelingen over, uh, over de Britse premier. En um, uh, de gevolgen van, het, uh, van zijn opstelling tijdens die top. Um, um, dat failliet van het neoliberalisme. Um, u zegt, wat er nu allemaal gebeurt, bewijst dat we te ver zijn doorgeschoten in het uh, belangrijk maken van uh, materiële welvaart. Ja. Um, maar je kunt ook zeggen, ja, dat um, um, er is gewoon iets misgegaan in het systeem. Dat moeten we herstellen. Dat zegt niets over onze wens om welvarend te zijn. De vrije markt, <tus> zonder enig moreel en sociaal kader... kan niet effectief functioneren. Dat hebben we nu gezien. Alle regels zijn eigenlijk weggedaan. En het gevolg is geweest een schandalig... misdadig, zou ik willen zeggen, mm -hmm. misbruik... door financiële managers, banken. noemt u ze maar op. En eh, ja, ik denk dat... Eh, de druk om tot regelgeving over te gaan, heel groot is. Dus. Ik juicht dat zeer toe. Tegelijkertijd is er iets anders ook nodig. En dat is eh, op het vlak van de ethiek, van de moraal. Want het zijn mensen die op een goed overblik de beslissingen nemen. En waar is deze ethische component, deze morele component, bij de zogenaamde elite uit deze hele financiële bankaire wereld. Waar is die? Die is weg. En ik denk dus dat nodig zal zijn ook op dit punt hè, een herbronning, een bezinning van waar we mee bezig zijn. Ja, als je kijkt, als deze crisis werkt zoals u denkt dat die werkt, dan zal die ertoe leiden dat we... Um... Dat we regels gaan opstellen, maar ja. dat waarborgt niet dat we, eh, zoals u zegt, Precies. gaan herbronnen. Precies. Dat lijkt me lastig om ja. ervoor te zorgen dat, dat mensen weer een connectie gaan krijgen met wat u noemt het verticale, met ja. Een, een, ja. een God. Ja. ja, nou, dat is het kernpunt eigenlijk waar het om gaat. Uh, het, het, uh, ik denk dat we leven in een tijd van een kentering. En uh, dat mensen. Uh, beginnen wakker te worden uh, dat uh, uh, hun plaats, of dat onze plaats in het leven. anders is dan ze tot dusver gedacht hebben. Dus niet meer een plat land. Maar waar leidt u dat uit af, dat die Kentering er is? Nou, ik zie allerlei, allerlei mensen, ook uit bedrijfsleven. Uh, die uh, zich grote zorgen maken uh, over de toekomst en die zich gaan inzetten voor duurzaam ondernemen. Niet zo lang geleden heeft bijvoorbeeld de directeur van de KLM... Jan Ernst de Rood ontslag genomen... om zich in te zetten voor duurzaam ondernemen. En zo zijn er meer mensen in het bedrijfsleven... die zeer, zich zeer veel moeite geven om bezig te zijn met duurzaam ondernemen... Dus er zijn tekenen van een toenemende bewustwording van wat er gaande is. En als u denkt aan het meer politieke niveau... op het ogenblik van Rompuy, die dus de topman is in het Europese geheel... die heeft een prachtige haiku geschreven... waarin hij, nadat hij benoemd was tot president, geschreven heeft... God Goedheid, liefde, gekregen en gegeven, vullen en leven. Ja, wanneer dat denken begint door te dringen, dan is het buitengewoon belangrijk. Dat zijn tekenen van verandering. En heeft u het gevoel dat dat, dat, dat meer is dan een paar druppels op een hele grote gloeiende nou, ik, ik denk dat de crisis die we nu doormaken heel ernstig is en nog verder door zal zakken. En ik denk dat veel mensen zich de vraag gaan stellen, de zinvraag gaan stellen. Waar zijn we mee bezig? Waar gaat het in het leven eigenlijk om? En naar de diepte getrokken worden. Nu, nu u bent u al ruim 25 jaar dit verhaal aan het vertellen. Um, komt u dan vooral medestanders tegen? of? Ik kom in oh. toenemende mate kom ik mensen tegen uh, die bezig zijn met verandering, ja. En ik zie dus dat niet alleen bij ouderen, maar ik zie heel sterk ook bij jongeren. Mm -hmm. Bij jongeren is ook heel veel in beweging, heel veel eh, vragen komen er. Eh, eh, en ook inzet voor, eh, voor anderen. Eh, Zulpvaardigheid, eh, inzet, bewustzijn voor problemen. Ook ver buiten onze grenzen. U zei u voor het nieuws dat het nodig is dat we niet alleen de de verschillende godsdiensten met elkaar verbinden... maar dat we ook een brug slaan naar, uh, ja. naar niet-gelovigen... of mensen ja. die zeggen, ik ja. kan niet geloven. Ja. Um, hoe, hoe, hoe kunnen we dat doen? Nou, laten we zeggen, wat ik in het begin probeer aan te geven... Uh, de, laten we zeggen, de ogen openen voor het wonder van het leven... Dat is een mooie zin, maar van hoe doe je ontzag. dat in de praktijk? Pardon? Dat is een mooie zin, maar hoe doe je dat in de praktijk? In de praktijk? Ja. Ja, ik denk dat in de, in de praktijk... dat de grondhouding... Eh, dat die bepaald wordt... door eh, die instelling van... Eh, laten we zeggen van ontzag of eerbied... voor datgene wat je overstijgt. En dat is, eh, zal voor de christen zijn... Eh, het gebed. Een houding van diepe eerbied en gebed. Dagelijks meditatie. Dagelijks die Bijbel lezen. Eh, en ja, voor de, voor de Boeddhist ligt dat weer anders. En voor die niet-gelovigen? En voor de niet-gelovigen, die kan. Waarschijnlijk in de... Of niet waarschijnlijk. Zeker in de natuur kan hij inspiratie vinden. Kan in mensen inspiratie vinden. Kan oog hebben voor dat wonder van het leven. Dat ontzag. Dat bewustzijn van te leven in dat grote universum. Hè, op die hele kleine plekje van die planeet. Uh, de, de wetenschap heeft ons geholpen om duidelijk te maken... die interconnectedness, die verbondenheid mm -hmm. tussen alle vormen van leven. Ik denk dat al die elementen aanwezig zijn, ja. En er is natuurlijk een diepe verlangen. Een diepe verlangen. Naar, go naar goedheid, naar het waarheid, naar de vervulling, naar het echte... Religiositeit is niet noodzakelijk. Dus? Ik denk dat religiositeit enorm belangrijk is. Omdat de religiositeit een geweldige kracht geeft, geloof geeft een geweldige kracht in de moeilijkheden van iedere dag, in de tegenslagen die er zijn, in, een, in het verdriet en de frustraties en de teleurstellingen. Het volhouden de lange adem, het voortdurend kunnen doorgaan... en het opnieuw kunnen putten uit, uit bronnen die, die nooit opdrogen. Ja, dat is iets. En dat is natuurlijk een dagelijkse discipline. Ja, maar dat is essentieel. En ik denk dus dat, uh, dat, uh, uh, dat de, de gelovige mens... Uh, in de moeilijkheden van het leven een enorme steun heeft. Dan nou, ben ik en... nog steeds op zoek naar... Dat is, dat is waar ik naar zoek. Is even, hoe leggen we dan die link naar de mensen die dat niet hebben? Naar de mensen die niet geloven? Die, die, ook, die ook in dit hele verhaal onderdeel van de oplossing moeten zijn. Als die die steun en die troost niet hebben. Ja, ik denk dat... Uh... Spreken we dan geen verschillende talen? Ja, we spreken verschillende talen, dat is juist. Maar we moeten zoeken naar die vorm van die samenwerking. Eh, ik heb, eh, en ik ben nog steeds lid van, de, eh, van die grote internationale pukwars-beweging eh, tegen de kernwapens van door Einstein en Bertrand Russell is in de tijd is opgezet... in de tijd van de Koude Oorlog. En eh, het overgrote deel van de wetenschappers eh, zijn, zijn agnost en we geloven niet prachtige mensen die zich geweldig inzetten voor de humaniteit. En waar ik me zeer mee verbonden voel. En vandaar dus dat ik zeg... er is dus een mogelijkheid van samenwerking hè, met anderen... voor een wat voor een verandering op dit terrein van de kernwapens... weg met deze kernwapens. Ook op ander terrein kun je zeggen... de samenwerking voor een andere economie met wat meer duurzaamheid en wat meer rechtvaardigheid. Dat is mogelijk. We moeten over de schotjes heen denken... maar ieder moet vanuit zijn eigen impuls gevoed worden. He? Eigen bronnen. Speciaal voor u heeft de dichter Chet Bruinja een gedicht geschreven. Een gedicht speciaal voor u. Luistert u mee. Dichter bij de zondag. Satelliet. Welke handen startte de machine die de planken zaagde voor je bed? Wie bracht de boom, plantte hem en wie kwam hem halen? Naar welk huis keerde ze aan het einde van hun lange dag terug? Als ze mochten kiezen waar jij op hun planken van zou mogen dromen, wat zouden ze je toewensen? Niet slechts. Geen oorlog of honger, geen groot verlies of verdriet. En dat is wat je verdient. Wanneer je s'nachts wakker geschud door een vraag het plafond bekijkt... de maan door een kier in de gordijnen de planken beschijnt... een satelliet op 36.000 kilometer hoogte eerst jouw huis... en dan dat van de Timmerman passeert, jij je ogen weer sluit. En er geen verschil meer is tussen wie je bent aan vergader of ontbijttafel. In of buiten je bed. Jet Bruinja, een gedicht speciaal voor Edie Korthas-Altes. En als u het gedicht nog eens na wilt lezen, dan kan dat op onze website eo.nl: ditisdezondag Dit is de zondag. In het denken. U luisterde naar uh, Under Streetlights van Brooke Annabelle en u hoorde al uh, mijn gast, Edi Kortasaltes. Want uh, uh, uh, het onderwerp waarover we het hebben is uh, zo boeiend dat we ook uh, tijdens de muziek nog, uh, no nog doorpraten. Edi Altas, mijn gast. 25 jaar geleden gaf hij zijn baan op als ambassadeur in Spanje. Uit, uh, uit gewetensnood. En sindsdien vraagt hij aandacht voor de spirituele leegte. die hij als een groot uh, probleem ervaart. En. Um, Meneer altijd. Uh, we hebben het gehad over, uh, over crisis. Over een, uh, een gebrek aan geestelijk uh, leven. Uh, wat is volgens u uh, de rol die de kerk daarin moet spelen? Nou, de, de kerk heeft een buitengewoon belangrijke rol uh, op dit hele punt. En nemen uh, ze die rol nu? Pakken ze die rol tot en, nu toe al op? Ja, het probleem is dat, uh, uh, naar mijn indruk, er een, uh, soms een. Een zware sluier hangt uh, over de kern van de boodschap. En dan denk ik niet zozeer alleen aan de misstanden waar iedereen nu over spreekt... maar ik denk ook aan uh, uh, verstarde opvattingen of uh, structuren, uh, hiërarchische structuren... Eh, eh, opvattingen over de vrouw, eh, het, het, het, het, het celibaat, eh, al deze dingen... Eh, die zouden op een andere manier nu moeten worden aangepakt. Spreekt u over de Rooms-Katholieke Kerk? Ik denk dus met name aan mijn vele vrienden in de Rooms-Katholieke Kerk... die het op het ogenblik... Vele buitengewoon moeilijk hebben. Ja. Uh, en uh, ja, ik kan alleen maar zeggen met, met grote sympathie uh, dat ik hoop dat er een, uh, uh, ja ik zou bijna zeggen, reformatie doorbreekt. En dat er hm. velen in beweging komen. Maar wat uh, is de, wat, wat voor kan, de vernieuwing. Wat kan de kerk voor rol hebben als we bij de Rooms-Katholieke kerk zien dat die zelf in een diepe crisis verkeren. En als we bij de protestantse kerken zien... dat die de afgelopen uh, jaren zijn leeggelopen. Ja, eh, ik, ik denk dus dat, dat, dat, is, eh, dat leeglopen... dat is een, natuurlijk een, een hele ernstige zaak. Daar zijn allerlei oorzaken voor. Maar eh, eh, ik, ik, ik denk dat er tekenen zijn ook van een, een vernieuwing. En dat eh, de... Herontdekking van de kern van de boodschap waar het om gaat. Uh, dat, uh, uh, dat daar de mogelijkheden in zitten. Uh, om weer een nieuw leven te krijgen. Uh, maar het, het bedoel, tragische je de, kern van de boodschap? Is, het, het tragische is op het ogenblik dat dus alle de, de kerken met name de protestantse kerken nu ook sterk naar binnen gekeerd zijn mm -hmm. en hele uh, belangrijke initiatieven uh, ja daar is op bezuinigd te worden afgeschaft uh, denk ook aan de uh, dat grote centrum wat in de tijd was over de bezinning over kerk en samenleving, de grote vragen van onze samenleving, uh, dat, dat MCKS is opgeheven omdat er geen geld meer voor was. Maar als de kerk zich niet meer bezint op de grote vragen van de samenleving, ja, dan is de relevantie van die kerkelijke boodschap ook minder. En dat, dat is dus iets wat veranderen moet. Uh, dat is wat ik bedoel, ook met die stukje van die sluier die erover hangt... Te dus sterk naar binnen gericht. Dat kan alleen doorbro doorbroken worden... Uh, wanneer er uh, in onze kerken weer een duidelijk christocentrisch... bewustzijn naar voren komt. Uh, en wat bedoelt u daar Er is te veel, uh, te veel aandacht gegeven aan uh, mooie verhalen die verteld worden... Uh, uh, in, in, in, in interessante beschouwingen die er zijn. Maar er is te weinig aandacht besteed aan het feit... dat Jezus Christus de hoeksteen is in de kerk, van de kerk. En mensen, wanneer ze spreken over, over God... dan is dat een heel vaag begrip. Dat kunnen we nooit vangen. We kunnen het niet onder woorden brengen. Maar de persoon van Jezus is veel concreter, veel dichterbij. Wanneer mensen zien op het leven van Jezus, de mens Jezus... die door woorden en door zijn daden eh, een heel overtuigende persoon... en ons iets gewezen heeft van wat onze bestemming is als mens... en gezegd heeft, als je mij ziet, zie je iets van wat God is. Zie. En ja, ik denk dat, dat, dat we dat geloof... veel dichter bij ze moeten brengen... Eh, dan, eh, dan op het ogenblik eh, gebeurt. Daar, daar zie ik... Eh, daar, daar zie ik mogelijkheden in. En bent u daar optimistisch over? Daar ben ik optimistisch over. Ik heb een groot vertrouwen in, in de kracht van de geest... Eh, die mensen... In beweging brengt, ja. En ik ken ook mensen. Ik ken ook jongere mensen en ook oudere mensen die daarmee bezig zijn. Heel indrukwekkend vind ik wat op het ogenblik in Nijmegen gebeurt bij het Titus Brandsma-instituut. Waar protestanten en katholieken samenwerken eigenlijk aan een herbronning. En dat is buitengewoon positief. Ik wil met u weer terug naar waar we begonnen, 1986. Het moment dat u de beslissing nam om op te stappen als ambassadeur. Ja. Um, wat, wat zei uw vrouw? Toen u van de een op de andere dag zei... <lacht> ik wil geen ambassadeur meer zijn. <lacht> <lacht> nou, mijn vrouw die heeft uh, op een fantastische manier... trouwens ook mijn kinderen, mij uh, hier terzijde gestaan en alle begrip... Uh, dus als dit uh, jouw overtuiging is uh, dat het anders moet... Uh, dan moet je die consequenties ook uh, aanvaarden En die hebben mij 100% gesteund. Uh, en, maar heeft u ze ook kunnen aansteken met het virus? En? Heeft u ze ook kunnen aansteken met het virus? Ja, dat denk ik wel. Ja, uh, mijn, mijn, zeker mijn echtgenoot <laughs> dat is... Maar u, u, u sprak ook in het gezin over, over, over ja, die uh, ja. geestelijke Ja, we hebben in het gezin, spreken we natuurlijk ook over, over deze dingen. Uh, ieder waar ik uh, vanuit ga, we hebben elf kleinkinderen, wat een groot, vier kinderen en elf kleinkinderen, wat een enorm voorrecht is. En dat zijn prachtige kinderen en ook prachtige kleinkinderen. En uh, ja, dat geeft mij hoop voor de toekomst. Uh, de, de, waar ik van uitga, dat is de vrijheid. Uh, uh, ieder moet zelf die weg vinden in het leven. Uh, ik ga niet opleggen, uh, je moet dit geloven of je moet dat geloven. Het enige wat ik kan doen, dat zeggen van... uit mijn ervaring van uh, langzamerhand uh, iets meer dan 80 jaar... Uh, hier zijn groene lichten en daar zijn rode lichten. En als je in die kant ziet, dan is er een mogelijkheid van. Hè? Een goed leven, een waar leven, een echt leven, hè? wat gericht is ook, niet alleen op jezelf, maar ook op de ander. En ja, dat, dat is het enige wat, we, wat, je, wat je eigenlijk kan doen. Maar ik heb veel vertrouwen in, uh, uh, in de jonge uh, generatie. Um. U uh, weet dat wij uh, in uh, Dit is de Zondag een gastenboek hebben. En elke week schrijft onze gast in het gastenboek. Um, u heeft daar ook iets in geschreven. Ja, en wat is dat? Nou, om te beginnen dat ik wat uh, later mag opstaan dan vanochtend. <laughs> en na een ontbijt of een redelijke tijd de kerkdienst. En na de kerkdienst... Uh, meestal is dat de Kloosterkerk in uh, Den Haag. Uh, een hele levendige uh, gemeente. Uh, uh, uh, dan uh, koffie uh, met uh, kinderen of met uh, vrienden. Uh, wat lunchen. Uh, een gepaste, korte middagshut. Mm. <laughs> en daarna de natuur in wandelen of uh, fietsen. Lezen, muziek en uh, ja, de avond uh, gebruikelijk ingaan. Dat is uw ideale zondag? Ja. Edie Korthas-Alters, hartelijk dank voor uw komst... Uh, en um, voor het feit dat u uh, uh, mij te woord wilde staan. Graag gedaan, dank u. Uh, als u uh, het, de gesprek wilt terugluisteren, dan kan dat op onze website... eo.nl Dit is de Zondag. En straks na acht uur op deze zender vroeg Vogels... Menno Bentveld, wat gaan jullie doen? Ooit ging hij met een MAVO-diploma naar New York en bracht er pizza's rond. Maar nu is hij een wereldberoemd portretfotograaf. Mijn vader maakt hele leuke gekke tekeningetjes en dat ben ik... Met een camera en in mijn lens zit een hartje. En daar heeft hij een heel mooi verhaal ondergeschreven. Luister naar de documentaire De Fascinaties van Pieter Henket. Dit is gewoon een ongelofelijke professional. Over de pure passie van een fotograaf. Een on ongelooflijk geloof in zichzelf. Vanavond, 9 uur, Pieter Henket in Holland Doc Radio. Radio 1, het nieuws van alle kanten.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 Dit is Radio 1.